5 uur, het NOS-journaal, Freddy van Tijn. Storm veroorzaakt overlast en schade. Politie Kuik zoekt schutter met flyers. En meer auto's verkocht, vooral kleine zuinige. Het stormachtige weer van vandaag heeft vooral in Noord-Holland, Friesland en Groningen problemen veroorzaakt. Er waaiden vooral bomen om en dakpannen waaiden weg. Ook elders ontstond schade. In Vinkeveen sloegen omgewaaide bomen gat in het dak van een oude smederij. Het pand staat op de monumentenlijst. Tussen Deurne en Helmond viel een boom op het spoor. Daardoor kunnen daar voorlopig geen treinen rijden. Hetzelfde geldt voor het traject Utrecht-Leiden. Daar is een bovenleiding kapot. Mogelijk komt dat door de harde wind.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 In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken tussen groepen militanten. Inwoners horen schoten en hebben gewonden zien liggen. Het is onduidelijk hoe omvangrijk de gevechten zijn. Sommige ooggetuigen melden dat er vijf doden zijn gevallen. In Tripoli lopen nog steeds heel veel gewapende mannen rond die hebben meegevochten tegen Gaddafi. In Duitsland neemt de druk toe op president Wolf om af te treden.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 De overheid moet zorgen voor een goede overgangsregeling... voor kunstenaars die gebruik maken van de W-Wik, een soort bijstandsregeling. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak... die was aangespannen door de kunstenaars. Het kabinet heeft de regeling per 1 januari beëindigd... maar de kunstenaars willen een overgangsregeling... omdat ze te weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden... op de nieuwe situatie. De rechtbank zegt dat de wet waarin de w wordt opgeheven... buiten werking moet worden gesteld.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 Daarvan kwamen er in 2011 bijna 61.000 bij. Dit jaar zal het aantal verkochte nieuwe auto's waarschijnlijk dalen. FC Twente wil de voormalig bondscoach van Engeland, Steve McLaren... graag als nieuwe trainer. Op een persconferentie heeft voorzitter Munsterman gezegd... dat McLaren op het verlanglijstje staat. Er zou nog geen definitieve overeenkomst zijn. McLaren was in het seizoen 2009-2010 ook al trainer van Twente. Vanochtend werd bekend dat Co adriaanse als trainer van FC Twente is ontslagen... Volgens Munsterman waren de verschillen in opvatting over de voetbalcultuur onoverbrugbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenen, maar af en toe kan het even opklaren. Er blijft een flinke wind staan en op de wadden kan die eerst toenemen tot storm. Later neemt de wind af. Morgen afwisselen zon en buien en een graad of negen. Later in de middag trekt de wind weer aan. awb Verkeersinformatie in het hele land heeft het verkeer hinder van zware tot zeer zware windstoten. Het leidt ook tot enkele files. Opmerkelijke files in Nederland Dan op de A2 maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar hangt een verkeersbord op scherp. Ook problemen op de A12, Utrecht richting Den Haag. tussen het Lunetten en Knooperd Oude Rijn. 10 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. En na een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda... staat tussen Hendrik en Dordrecht een file van 4 kilometer. Ook problemen op het spoor tussen Deurne en Helmond... tussen Tilburg en Oosterwijk, tussen Utrecht en Arnhem...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 De storm is gaan liggen, maar het waait nog steeds hard. En met name in het noorden van het land dus leidt dat her en der tot wat problemen. Misha de Bruin van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer was het bij u het drukst? Uh, dat was vooral vanochtend tot een uur of half twee. Toen stond de telefoon echt roodgloeiend en hebben we meer dan vijftig weer gerelateerde meldingen afgehandeld. Ja, en Wat waren dat uh, zoal voor meldingen? Dat was vooral klein leed. Uh, denk aan takken op de weg, omgewaaide bomen... Um, in uh, oude sluis, dat is in de uh, tussen Schagen en Den Helder, uh, is een bedrijfspand gedeeltelijk ingestort uh, ten gevolge van de wind. Maar dat, uh, maar er zijn geen uh, gewonden gevallen. Nou, als u nu naar buiten kijkt, hoe is het dan nu? Uh, rustig, en dat hoor ik ook uh, van de meldkamer. Het is dus nu weer heel rustig. Goed, Micha de Bruin, dank. We gaan door naar uh, de andere noordelijke provincies. George Koens is regionaal commandant bij de hulpverleningsdienst Friesland. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel meldingen kwamen er bij u binnen? Nou, we hebben het wat rustiger gehad dan de collega's in Noord-Holland-Noord. Uh, we hebben hier ronde 30 meldingen gehad. En uh, hier begon het rond een uur of één uh, vanmiddag. En het is doorgegaan uh, tot een uur of uh, half vijf ongeveer. En was dat dan ook de categorie leed? Ja, vooral een aantal bomen omgewaaid uh, en hier en daar wat, uh, wat dakbedekking uh, die van daken af uh, waaiden. Uh, maar daar is het toe beperkt gebleven. En geen persoonlijke ongelukken? Nee, geen persoonlijke ongelukken. En dan als we even kijken naar de grote hoeveelheid water die gevallen is. Heeft dat nog voor overlast gezorgd? Nou, het heeft op een, op een enkele plaats heeft dat uh, een ondergelopen kelder uh, veroorzaakt. Uh, maar ook daar uh, is... Uh, ja, het heeft flink geregend. Maar heeft geen grote schade veroorzaakt. George Koens, dank. We gaan naar uw collega, de hulpverleningsdienst Groningen, Maarten van Wieringen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u in, in Groningen allemaal te verwerken gekregen? Nou, in Groningen heeft het natuurlijk ook uh, hard gestormd. Uh, we zijn ongeveer tien keer uitgerukt uh, in onze provincie. En dat was met name vanwege uh, omgevallen bomen. Uh, in Haren, in Finsterwolden, Veendam onder andere. Uh, en op dit moment uh, in Nieuwbuinen. Uh, in het Stadskanaal is er een, uh, een gedeelte van de voorgevel uh, naar beneden gevallen. En uh, nou ja, dat waren eigenlijk wel de belangrijkste meldingen. Dus vooral, uh, vooral bomen op de weg. Een stuk van de voorgevel gevallen, die, die zat dan niet heel stevig vast, denk ik. Nou, dat ging om het bovenste stuk van de, van de gevel. Het is niet zo dat de hele gevel naar beneden is gevallen, maar een gedeelte van de gevel. Uh, en de situatie is uh, daar gelukkig stabiel. En nou ja... Uh, ja, het gaat dus om een klein stuk van de gevel. En ook nu is het rustig in Groningen bij u, qua wind? Nou, de storm is op dit moment enigszins gaan liggen. Uh, maar goed, uh, ja, we blijven natuurlijk wel paraat uh, en uh, we rukken uit als dat moet. Nou, we hoorden van Gerrit Himstra dat uh, donderdag uh, weer een storm eraan zit te komen. Gaat u nog extra maatregelen nemen? Nee, we gaan niet uh, opschalen qua extra beschikbaarheid uh, en dat soort zaken. Maar we houden natuurlijk wel extra de vinger aan de pols. Uh, we houden het goed in de gaten. Wat zijn de weersverwachtingen? En uh, nou ja, gewoon uh, vinger aan de pols houden. Luister naar Radio 1, zou ik zeggen. Maarten van Wieringen, dank. Graag gedaan. Van de hulpverleningsdienst Groningen tot zover de overlast in het noorden van Nederland. Dan gaan we naar Frankrijk. Frankrijk wil namelijk dat de Europese Unie extra sancties instelt tegen Iran... De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft dit in een televisieinterview gezegd. Hij hoopt dat zijn collega's van de Europese Unie eind deze maand instemmen met zijn voorstel. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat, wat zijn dat voor extra sancties die Juppé wil? Nou, het gaat eigenlijk om twee economische strafmaatregelen. Ten eerste wil Frankrijk dat de tegoeden van de Iraanse centrale bank bevroren worden. En ten tweede moet er een exportverbod komen van Iraanse olie. En eind deze maand is een belangrijke top van de Europese Unie. En Frankrijk wil dus dat die sancties daar worden opgelegd. Als dat gebeurt, en dat is nog maar de vraag, en als die sancties ook strikt worden nageleefd, dan zal het moeilijk worden om Iraanse olie af te nemen voor bijvoorbeeld raffinaderijen. Want met deze nieuwe op te leggen sancties loopt Europa dan in de pas bij de Amerikanen. Die hebben deze sancties al eerder ingevoerd. Ja, er is in Europa ook uh, regelmatig over gesproken. Er zijn al wat rondes geweest met sancties. Mm -hmm. Wat is jouw verklaring dat Juppé nu met dit voorstel komt? Nu op, uh, wat is het, 3 januari? <laughs> Ja, Frankrijk is ervan overtuigd dat, dat dit misschien wel de enige manier is om Iran er nog van te weerhouden eh, nucleaire wapens te ontwikkelen. Eh, want Iran zegt zelf dat het daar niet mee bezig is, dat het gaat om vreedzame nucleaire energie. Maar als je luistert naar minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé, die zei vandaag tijdens een interview dat niemand Iran eigenlijk nog gelooft experts de son Ja een verharding van de sancties dus als het aan Parijs ligt. Overigens, het is wel aardig om te vermelden... dat Iran hier volop in het nieuws was gisteren... Met die, met die oefeningen in de straat van Hormuz. Er zijn hier over een paar maanden presidentsverkiezingen, zoals je weet. Dus het was ook een makkelijke manier voor Juppé... en de regering van president Sarkozy om eh, na Armenië... of het zomaar noemen, te laten zien... dat Frankrijk niet bang is voor een robuust buitenlands beleid. Ja, dan heeft Frankrijk natuurlijk wel de steun nodig... van andere landen uit de Europese Unie. Heeft Juppé een beetje een inschatting of, de, of dit gaat lukken... Ja, ook hier in Parijs zijn de twijfels te horen. Hè? Twijfels uh, over die sancties bij andere Europese lidstaten. Hé, laten we kijken naar Griekenland bijvoorbeeld... dat toch niet zomaar die uh, Iraanse olie kan negeren. Het is een van de weinige landen die nog olie uh, wil leveren aan Griekenland. En toch zal Frankrijk gaan proberen om ook die landen... die Zuid-Europese landen over de streep te trekken... bij die eurotop op 30 december. Maar er is natuurlijk nog een januari. ander traject. Hè? Ja. 30 januari, neem me niet kwalijk. Er is natuurlijk nog een ander traject hè? via de VN-veiligheidsraad... Want tot nu toe hielden China en Rusland daar bijna alles tegen. Uh, ze hielden tegen dat Iran in aanmerking zou komen voor extra sancties. Nou, misschien dat Peking en Moskou, dit in achterhoofdontwikkeling in de straat van Hormuz, nu wel bereid zijn te luisteren, te luisteren naar de argumenten van bijvoorbeeld de Fransen. Die argumenten die zijn vandaag hardop gezegd door Juppé, de minister van Buitenlandse Zaken dus uit Frankrijk. Ron Linker hoorde u. Straks, de affaire rond de Duitse president Wolff die breidt zich verder uit. Bij de AWB hebben ze het redelijk druk vanmiddag. Arnoud Broekhuis. Ja, dat merk ik in de kerstvakantie. Maar dat komt door het slechte weer. Hardnekkige files staat er op de A12, Utrecht richting Den Haag. tussen de knopen tussen Lunetten en Oude Rijn, 10 kilometer. Ja, en daar is een portaal dat, dat zit los en dat moeten ze vastzetten. Maar ja, die wind die belet dat. Want ze zijn daar of een, een hoogwerker is daar noodzakelijk. En die wordt voorlopig nog niet gebruikt vanwege het slechte weer. Dus die file staat er nog wel even. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. We krijgen net door dat het KNMI de waarschuwing voor extreem weer intrekt. Maar waarschuwt nog wel voor zware windstoten in het zuidoosten en in de kustprovincies. Door Daar zal het verkeer nog last van houden.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 Ja, zeker weten, want uh, uh, er wordt overal ervaren mensen aangenomen, nu ook uh, in de crisis. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk. En ik ben blij dat uh, Subak hier gezond genoeg is om uh, zoiets te, uh, te kunnen doen. Ja, die crisis die gaat ook aan de Drechtsteden niet voorbij. Het mes moet erin. In de drechtsteden, de zes Drechtsteden uh, moest 6 uh, miljoen bezuinigd worden op de begroting. De sociale dienst was bijzonder, omdat de Rijksbezuiniging ook betekent dat er 25 miljoen bezuinigd moest worden. En... Uh,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 Duitsland, de president daar, Woelef komt steeds verder in het nauw. Het ene schandaalverhaal volgt op het andere. Het begon met een duistere lening. en nu zou Wolf niet alleen het dagblad beeld, maar ook de zondagskrant Weldam Sontak onder druk hebben gezet om een artikel over hem niet te publiceren. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, hoe ver ging die druk om niet te publiceren op Weldam Sontak? Nou, er is een paar keer gebeld naar de redactie van die krant... door het bureau van de president. Uiteindelijk heeft hij ook de redacteur van het artikel... persoonlijk op het paleis uitgenodigd... en hem duidelijk gemaakt dat er vreselijke consequenties zouden volgen... als zij dat stuk zouden plaatsen. Dus nooit meer samenwerken bijvoorbeeld met de redactie van Weldam Zontaak. Het ging om een artikel waarin onder andere zijn halfzus aan het woord kwam. Wolf heeft geen contact meer met haar en wil dat kennelijk ook niet. Maar hij wil vooral niet dat iemand dat leest. Nou, het stuk is toch geplaatst, net zoals bij Beeld... die onthullingen over zijn privékritiek... Maar het versterkt natuurlijk het beeld van een president die zijn plaats niet kent en geen respect heeft voor de persvrijheid. Ja, en de politieke reacties daarop op dit laatste nieuws zijn niet mild. Nou ja, hier op, direct wordt niet zo heel erg op gereageerd. Het aantal reacties is sowieso niet zo groot. Je krijgt ook de indruk dat heel veel belangrijke politici in Duitsland... er nog steeds hun vingers niet aan willen branden aan dit schandaal. Vanuit de regering is er niemand bijna die hem echt volmondig steunt. En ook vanuit de oppositie is er nauwelijks iemand die ronduit zegt... dat Wolf af moet treden. Maar er komen vandaag wel steeds meer geluiden uit. Bijvoorbeeld de SPD, de Sociaaldemocraten, dat hun geduld nu wel opraakt. Ik heb schon de eindruck dat heer Wolf leider, wie ik zeggen moest offenkundig niet die persoonlijke en politieke rijfe had die man benötigt om een zulke ambt wie hij gerade inne had bekleed Niet alleen bekleiden, maar ook uitvullen te kunnen. Sebastian Edati, een parlementslid van de SPD, die zegt: Wolf heeft het kennelijk niet, kennelijk niet de politieke of de persoonlijke rijpheid om zo'n positie te kunnen bekleden. Ja, de regering wil de vingers er dus nog niet aan branden. Ik neem aan dat hij in, in de publieke opinie, bij, bij de pers, weinig clementie heeft. Ja, de pers is natuurlijk laaiend, vooral omdat het natuurlijk gaat over de persvrijheid. Um, dus daar zijn de commentaren zeker niet mals. Neem bijvoorbeeld de Süddeutsche Zeitung, die schrijft... de naïviteit en de brutaliteit van zijn acties die zijn verontrustend. Hij is geen ambtenaar bij een deelstaat van Duitsland, hij is staatshoofd. En blijkbaar is deze positie te hoog gegrepen voor Wolf. En ook andere Duitse kranten zijn het er eigenlijk wel over eens... dat deze man niet past bij zijn hoge ambt. En ze krijgen elke dag meer gelijk. Want als je naar hem kijkt en naar zijn verleden... is dit iets wat, wat bij hem hoort komt, of, of komt het heel onverwacht wat hij doet? Nee, het komt niet onverwacht. Hij heeft een, een verleden van dit soort dingen. He, dat privékrediet, dat is ook zo uit zijn tijd uh, dat hij minister-president... van neder Saxen was. Um, uh, het is bekend dat hij in die tijd... heel veel omging met uh, rijke ondernemers. Hij komt zelf uit uh, tamelijk uh, eenvoudige kringen. Dus je krijgt eigenlijk een beetje het idee dat hij door zijn politieke functie... natuurlijk steeds meer in aanraking is gekomen met rijke en succesvolle mensen. En uh, daar graag een graantje van mee wilde pikken. Uh, er zijn ook andere feiten. Bijvoorbeeld uh, is hij verschillende keren... op vakantie geweest in villa's van ondernemers heeft hij ervoor betaald, al soms niet. Allemaal contacten die hij heeft dankzij zijn politieke functie... in die jij of ik dus niet zouden hebben. Um, kaartjes of tickets voor een vliegtuig... waarin hij zelf een heel goedkoop ticket had geboekt... en de luchtvaartmaatschappij hem dan een veel betere stoel geeft. Allemaal cadeautjes die hij voortdurend aanneemt... en ja, die je eigenlijk niet aan kunt nemen als je politicus bent. Want daarmee raak je je onafhankelijkheid kwijt... en geef je mensen diensten en maak je de indruk dat je te koop bent... En hij heeft geen zin in verhalen daarover. Wouter Meijer, dank voor jouw verslag vanuit Berlijn. Afgelopen jaar zijn er in ons land ruim 555.000 auto's verkocht. Dat is ruim 15 meer dan in 2010. Harold Bresser is van de Rijvereniging, vereniging de belangenbehartiger van de autobranche. Goedemiddag. Goedemiddag. Terwijl het toch crisis is, 15 meer, hoe kan dit? Ja, dat uh, vroegen wij ons ook af. Uh... We denken dat vooral in de eerste helft van het jaar er heel veel uh, nieuwe auto's zijn verkocht toen uh, het consumentenvertrouwen nog wat groter was dan zeker de laatste paar maanden van uh, het afgelopen jaar. En dat heeft uh, tot uh, uh, ongekende cijfers uh, geleid. Ja, is dat, is dat uh, goed nieuws voor de dealers of gaat het hier om auto's die tegen afbraakprijzen zijn verkocht? Nee hoor, dat is, dat is zeker ook goed nieuws voor de dealers. Uh, de dealers die klagen natuurlijk wel eens over het feit dat uh, op de kleinere, zuinigere auto's... want daar zijn er heel veel van verkocht het afgelopen jaar... dat daar op de marges wat lager zijn... Uh, en dat, dat is natuurlijk zo, dus ze zullen misschien naar andere uh, verdienmodellen toe moeten. Maar het is uh, over het algemeen goed nieuws voor zowel dealers als voor de importeurs. Want als u zegt kleiner, zuiniger, welke merken hebben het dan vooral goed gedaan in Nederland? Ja, dan, dan, dan, eh, altijd op het gevaar dat ik er een paar vergeet. Maar er zijn, als je kijkt naar de top 5, uh, dat zijn allemaal kleine zuinige auto's. Dus Volkswagen, Polo, Renault, Twingo, Peugeot 107, Toyota, Aygo... En de Volkswagen Golf is dan een wat grotere in dat segment. Ja, en, maar eigenlijk en, allemaal klein. En hoe gaat het met de dure auto's? Is daar dan niks van verkocht? Uh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Daar zie je wat, uh, zie je wat verschillen. Uh, Ferrari halveert. Uh, die, gaan dus, die hebben de helft minder verkocht. Uh, Aston Martin doet het goed. Bentley doet het goed. Maserati doet het weer iets minder goed. Porsche doet het heel goed. Oh, en hoe, ja. hoe komt dat dan? Porsche Go tegenover de Ferrari? Ja, Porsche heeft uh, een aantal hele uh, goede en zo schone en zuinige motoren... En daardoor zitten die wat lager in allerhande BPM-klasses. En uh, dat, dat, dat, dat betaalt zich terug, blijkbaar. En, en de elektrische auto, waar natuurlijk afgelopen jaar veel om te doen is geweest? Ja, we hadden er aan het eind van, uh, van 2010 hadden we er rond de 200. Uh, nu hebben we er uh, rond de 1000. Dus dat is een aanzienlijke stijging. En dat zal in 2012 zeker door gaan zitten. We zien nu dat echt uh, de, de grote volumemerken ook met, uh, met elektrische auto's komen. En heeft de sector dit nu helemaal op eigen kracht bereikt? Of is hier ook nog wel de hand van de staatssecretaris van Financiën zichtbaar in dit resultaat? Nou, die is zeker zichtbaar, want 33% procent of 36% procent van alle auto's... die dit jaar verkocht zijn, vallen op de een of andere manier... in een fiscaal aantrekkelijk regime. Dus die hand is duidelijk uh, merkbaar geweest. Maar ja, dat, dat mag dan ook, dat, daar zijn we niet ontevreden over. Nou, dan kan je zeggen, uh, meer dan 500.000 mensen hebben een nieuwe auto... dan wordt het komend jaar uh, vast niet zo lekker voor de branche. Volgend jaar wordt het iets minder, maar nog steeds boven het langjarig gemiddelde. We voorspellen dat volgend jaar ongeveer 500.000 auto's zullen worden verkocht. En eh, het langjarig gemiddelde is 490.000. Ik zeg uh, tot januari volgend jaar, meneer Bresser. Tot dan. Of eerder. Dank. Ja, dag. Harold Bresser van de rijvereniging, de belangenbehartiger van de autobranche. We hebben de afgelopen jaren veel spotjes gehoord over SOA, seksueel overdraagbare aandoeningen. Wees alert, laat je testen, dat was de boodschap, onderschat het niet... Nou, er is zoveel gehoor aangegeven dat de SOA-klinieken het te druk hebben gekregen. Het RIVM heeft nu gezocht naar een oplossing... en verslaggever Martijn van der Zanden is er naartoe gegaan, naar het RIVM. 26 SOA-klinieken zijn er in Nederland. Marian van der Zanden van uh, het RIVM, die zijn vrij succesvol, hè, die klinieken. Daar worden heel veel SOA opgespoord en dat is inderdaad een groot succes. Het is zelfs zo druk dat jullie zeggen van... Uh, we moeten hier beter gaan selecteren. Nou, we denken dat het van belang is om beter te selecteren... om te zorgen dat die zorg heel toegankelijk blijft... voor de mensen die het echt nodig hebben... in aanvulling op de reguliere zorg van huisartsen. Wie zijn die mensen die het echt nodig hebben? Dat zijn mannen die seks hebben met mannen... prostituees, mensen die prostituees bezoeken... Uh, mensen die, uh, die uit een land komen waar heel veel SOA voorkomen... dergelijke groepen moet je dan denken. Van welke mensen zeggen jullie dan straks van... Uh, nou, gaan jullie maar naar de, naar de huisarts, dit is niet de plek voor jullie? Mensen die niet een hoog risico hebben en alleen zeggen ik wil zo graag anoniem getest worden, zeggen we... Ja, jij hebt geen hoog risico, dan kun je beter naar de huisarts gaan. Moet ik dan denken, zijn dat een soort van... Ja, dat is waarschijnlijk niet het goede woord, maar prettesters die bijvoorbeeld inderdaad, ik noem maar iets, 28 of 32 zijn en zeggen, nou ja, ik, ik heb een nieuwe vriendin of een nieuwe vriend en ik wil graag even getest worden. Dat zou kunnen, of ze, ik neem aan dat ze wel een reden hebben om getest te willen worden. En dus als dat duidelijk is dat ze een verhoogd risico hebben, dan kunnen ze terecht bij de SOAPolis. Maar anders, als ze denken, ik, er is bijvoorbeeld een risico gelopen, maar niet een hoog risico, dan zeggen wij, ga maar naar de huisarts. Hoeveel mensen denken u nou dat er straks uh, ja, naar de huisarts gestuurd worden? We weten uit onze registratie dat ongeveer 5, 5 à 10 procent van de mensen nu, dat er geen reden is bekend is waarom ze gekomen zijn... behalve dat ze anoniem getest willen worden. De, die groep zouden we dus nu zeggen... die hoort eigenlijk bij de huisarts. Het kan best zijn dat ze toch een reden is... en dat, dat, uh, dat ze dat alsnog uh, uh, dan, dan gaan vermelden... Dan, dan zouden ze wel binnen de regeling blijven vallen. Als er geen hoog risico is, dan zou die 5% naar de huisarts verwezen worden. Dan komen er ook veel jongeren bij jullie. Vallen die straks buiten de boot? Nee hoor, jongeren die hebben, zijn ook op, op een, vanwege hun leeftijd een hoog risico. Dus jongeren willen, zien we wel dat het probleem van chlamydia is. Dus voor jongeren willen we eigenlijk de drempel verlagen. En dat we jongeren die bij de GGD komen voor een klacht... die ook anticonceptie kan zijn of andere manieren... dat als de hulpverlener denkt, daar zou een zo'n probleem zijn kunnen zijn, dat we die heel makkelijk op chlamydia kunnen testen, zonder dat ze meteen op het hele pakket SOA te hoeven te worden getest. Het is natuurlijk toch een beetje tegenstrijdig, hè? want er wordt natuurlijk veel uh, campagne gevoerd hè, van dat mensen moeten zich laten testen en dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dan komen ze en dan blijkt het er eigenlijk ineens weer te veel te zijn. Nou, dat mensen zich moeten laten testen kan natuurlijk heel goed bij de huisarts. Die uh, kan die zorg prima leveren. De uh, SOA-polies zijn echt bedoeld als een aanvullende zorg, een soort vangnet voor mensen met een hoog risico die om wat verreden ook uh, zich uh, niet bij de huisarts willen laten testen. Maar wel, uh, uh, wat het voor, voor belang is voor ons allemaal... dat die zoals wel worden opgespoord. Is het ook een bezuinigingsmaatregel? Nee, het is echt bedoeld om de bestrijding... daar zijn wij voor, Centrum Infectie, de Bestrijding... om bestrijding zo efficiënt mogelijk uh, houdbaar te houden. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen. U spaart voor iets leuks. Een tv, bruiloft of mooie reis. Maar wilt u uw spaardoel sneller dichterbij brengen...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 Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Radio 1. Het NOS-journaal. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Toch kunnen in het zuidoosten en de kustprovincies... nog zware windstoten voorkomen... Het stormachtige weer veroorzaakte vooral problemen in het noorden. Op de weg vielen de problemen volgens de ANWB mee. Twee hardnekkige punten zijn er doordat rijstroken moesten worden afgesloten op de A2 en de A12... omdat boven de weg verkeersborden loshangen. In Kijk bezorgde politie huis aan huis flyers vanwege de beschieting van een jongen op oudejaarsavond. De jongen van 11 werd door een kogel geraakt. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie hoopt op nieuwe tips. Vorig jaar zijn er 550.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een stijging van ruim 15 procent, iets meer dan verwacht. Die stijging is vooral te verklaren door de fiscale regeling voor kleine, zuinige auto's. Daarover hoeft geen aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting te worden betaald. En in de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken. Inwoners hebben schoten gehoord en gewonden zien liggen. Sommige ooggetuigen melden dat er vijf doden zijn gevallen. In Tripoli lopen nog steeds veel gewapende mannen rond... die hebben meegevochten tegen Gaddafi. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. De storm is voorbij en ook het regengebied trekt nu naar het oosten weg. Het is ook nu even rustiger, maar dat duurt niet zo lang... want vanavond en vannacht wakkert de wind weer aan. Uit het westen en is matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En in het Waddengebied later ook weer stormachtig, windkracht 8... Verder trekken er buien over met onweer en hagel. En in de kustprovincies ook nog zware windstoten rond 80 km per uur. Morgen is het wat aangenamer weer dan vandaag. Af en toe klaart het op, hoewel in het noorden grotendeels veel bewolking aanwezig blijft. En verder trekken in het midden en noorden van het land nog enkele buien over. Het wordt ongeveer 8 graden. Qua wind is het een stuk rustiger dan vandaag. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hardwindkracht 6 of 7. En boven windkracht 4 à 5 uit het zuidwesten. Morgenavond neemt de bewolking toe en dan gaat het weer regenen. In de nacht na donderdag gaat het opnieuw hard waaien... en aan zee is er weer kans op storm. Namorgen blijft het erg wisselvallig en zacht voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Zo'n 30 kilometer file in ons land. Meest opmerkelijke staan op de A2 maastricht richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Roosteren 6 kilometer... Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Veenendaal West. Daar blokkeert de vrachtwagen een rijstrook. Op diezelfde A12 Utrecht richting Den Haag is bij het knoopert Oude Rijn... de linker rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. En op de A16 naar Breda daar staat bij de randweg 4, randweg Dordrecht... moet ik zeggen, 4 kilometer file door een ongeluk. Dan heeft het treinverkeer ook nog hinder. Onder andere tussen Utrecht en Arnhem en tussen Tilburg en Oosterwijk. Daar loopt de vertraging op tot meer dan een uur.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 U luistert naar het Radio 1 Journaal, drie minuten over half zes... met zo aandacht voor de Taliban. Die openen een kantoor in Qatar. Nederland telt 700.000 ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Dat aantal zal de komende jaren verder stijgen, is de verwachting. Deze hele week laten we zelfstandigen aan het woord. Vandaag een veteraan, Leticia Baas. Ze is bedrijfskundige, al 17 jaar op zichzelf aangewezen. Zij huurt een flexibele werkplek in het hartje van Bloemendaal. Dit is uh, het oude postkantoor van uh, het dorp Bloemendaal. Het is uh, een grote zaal beneden waar vroeger de loketten stonden. En dit waren de... Ja, of dit ooit de woning is geweest? Volgens mij wel, want dat is nog een badkamer achter die deur. En het schalmt hier verschrikkelijk. Het schalmt vreselijk, ja. Dus u snapt, dan ben ik wel nieuwsgierig... waarom u hier beter werkt dan gewoon thuis. Ik heb ook gewoon thuis een werkplek. Met een heleboel toeters en bellen. Maar ja, op een gegeven moment, als je de hele dag alleen thuis zit... dan komen die muren wel eens op je af. En dan denk je van, nou, ik wil wel eens een paar mensen om me heen zien. En die werkplek? Ja, u heeft een laptop, een bureau. Ja. U kunt thee zetten. Ja, ik en... kan thee zetten. En verder? Uh, nou, dat is een wifi. Beneden kunnen we dus printen. En uh, op zich kan ik thuis geconcentreerder werken. Alleen je hebt wel eens iemand nodig om je heen die gewoon lawaai maakt, gewoon geluid maakt. Die, die ook eens zegt van, heb je ook zin in een kopje thee? Ja, het klinkt wat raar, maar... Leven in de brouwerij, dat wil u. Precies, ja. En het zijn er inmiddels al een stuk of vijftig die zich hier hebben aangemeld. Bent u altijd zelfstandig geweest? Nee, ik zat bij een bedrijf waar ik uh, eigenlijk onvoldoende te doen had. Niet op mijn recht kwam. En we besloten uh, dat ik maar eens naar iets anders uh, zou gaan omkijken. Dat was niet per definitie toen het zelfstandigschap, maar dat kwam zo op mijn pad. De term ZZP'er, die bestond toen nog helemaal niet, hè? Nee, die bestond helemaal niet. Toen ik eenmaal in mijn omgeving ging melden... dat ik toch eigenlijk opeens wel zelfstandig was... Uh, toen keek iedereen mij uh, zeer vervreemdend aan. Zo van, zou je dat wel durven? Kan dat wel? En mijn vader zei, wanneer ga je nu eens echt naar een baan op zoek? Badinerend. Badinerend, ja. Hij dacht echt dat ik een keer een hele goede mededeling had. Toen ik hem een keer belde, toen zei hij van... nou, je hebt vast een goede baan, dat kom je me nu vertellen.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 Ze schieten nu als paddenstoelen uit de grond, de zelfstandigen. 700.000 ongeveer. En de prognose is dat we heel snel boven het miljoen zullen zitten. Ja, nou weet ik niet of iedereen er zo doelbewust voor kiest als, uh, als ik. Bij andere mensen zal het de komende tijd wellicht noodgedwongen gebeuren... want er gaan natuurlijk ontslagen vallen in crisistijd. Ja, ja dat klopt. En dat is natuurlijk in de afgelopen periode ook uh, veel gebeurd. Uh, mensen die uh, bijvoorbeeld in de bouw werken... daar is het natuurlijk al heel lang van bekend. Of je werkt... Voor jezelf als ZZP'er of je uh, wordt ontslagen. Ja, nou, ja, Zie maar hoe je het redt. En dan verhuren die mensen zichzelf voor uh, soms hele lage tarieven... om er maar uh, iets van inkomen te hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat een uurtarief er wel toe moet leiden... dat je uiteindelijk jezelf goed kunt verzekeren... iets voor je de oude dag kunt opbouwen, enige buffer moet hebben om op terug te vallen op het moment dat je geen opdrachten hebt. En daar gaat het vaak mis? Volgens mij gaat het daar vaak mis, ja. Dus we moeten maar niet denken dat het een vetpot is? Nee, omdat ook er ook ontzettend veel mensen tegenwoordig op de markt zijn... is de concurrentie natuurlijk heviger. Dus de kans dat je een opdracht krijgt die wat langduriger is en groter is... is natuurlijk ook kleiner. Dus je moet, ja, ik heb dit jaar ook wel een beetje op mijn eigen reserves moeten interen. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vanaf het begin, ja, ja. Dat is iets waar flink op bezuinigd wordt, hè? Ja, daar wordt uh, heel erg op uh, bezuinigd. Ik uh, vraag eigenlijk in mijn contacten met uh, lotgenoten bijna, zou ik zeggen... Uh, vraag ik vaak uh, of ze een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. En ja, helaas is dat vaak niet het geval. Hoe gevaarlijk is dat? Nou ja, als je heel veel opdrachten hebt en je hebt een heel hoog uurtarief... dan kan je het nog wel een tijdje uitzingen... Als je een keer arbeidsongeschikt wordt en je dus geen inkomsten meer hebt. Maar als je jong bent, je hebt een gezin en je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je tarief is laag en je hebt maar een beperkt aantal uren waarop je kunt werken in de praktijk. Ja, dan binnen de kortste keren als je ziek bent, heb je dus geen inkomen meer. en zal je misschien wel richting bijstand moeten. De waarschuwing van Letitia Baas. Louis Dekker sprak met haar. De Taliban krijgen een officieel adres. Een woordvoerder van de terreurgroep zei vanmiddag dat er een afspraak is gemaakt met de regering van Qatar om daar een kantoor te openen. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, we kennen de Taliban vooral als een geharde en meedogenloze groep strijders. Nu krijgen ze een kantoor in Qatar in een steenrijk oliestaatje. Hoezo? Ja, ja, president Karzai van Afghanistan die heeft heel lang al geklaagd hè, dat hij op zoek was naar een adres van de Taliban. Hè. Wie is de Taliban? Waar zit de Taliban? Wie vertegenwoordigt de Taliban? Het is een ongrijpbare, gefragmenteerde organisatie waarvan we de commandostructuur ook eigenlijk amper kennen. Uh, en dit zou in ieder geval een plek zijn waar je kunt aankloppen, hè, waar je vertegenwoordigers van die organisatie kunt treffen... En met ze kunt praten. Het wordt gezien ook wel als een belangrijke stap in de richting van eventuele vredesonderhandelingen. Uh, en daarmee lijkt het een kleine overwinning voor uh, degene die vrede willen maken met natuurlijk de Afghaanse en Amerikaanse regering uh, voorop. Want wordt er niet allang gesproken dan? Want anders waren ze toch ook niet tot deze afspraak gekomen om daar een kantoor te openen, denk ik dan. Ja, pogingen worden er natuurlijk heel lang gedaan. Hè. Afgelopen najaar zijn die een beetje geklapt... omdat het hoofd van de Afghaanse Vredesraad... die die onderhandelingen moest leiden, oud-president Rabani... die werd vermoord door een man die zich voordeed als Taliban-onderhandelaar. Uh, dat is natuurlijk uh, dat is ook zo ingewikkeld hier aan. Ook toen bleek weer met wie praat je eigenlijk. Maar ja, die pogingen gaan wel door en, en het moet allemaal iets formeler worden. Onder andere om, juist om die reden. Maar er wordt zeker onderhandeld. Hè. Dit, is het, dit is juist het gevolg van die onderhandelingen, kun je inderdaad zeggen... En, Misschien tot nu toe ook wel het meest tastbare bewijs... dat er al lang uh, gepraat wordt, inderdaad. En dan gaan daar mensen van de Taliban in Qatar zitten. Uh, moet Qatar ook maar net leuk vinden? Kennelijk wel, maar dat hebben ze vast niet gedaan zonder voorwaarden. Nee, nee vooral ook voorwaarden van de Amerikanen. Hè. Zij zeggen dat de Taliban niet het kantoor mogen gaan gebruiken... om zichzelf te promoten of bijvoorbeeld fondsen te gaan werven. En ze mogen niet de positie uh, gaan verstevigen... En wat je ook vaker ziet is dat zo'n organisatie in het buitenland een soort regering in ballingschap installeert. Hè? Een, een plek waar vandaan de oppositie wordt geleid. De voorwaarde is echt dat dat niet gebeurt. En tegelijk zullen de, de Taliban trouwens ook wel toezeggingen hebben gekregen hè, voordat ze dit hebben gedaan. En de grote vraag is natuurlijk welk het zijn. Uh, ze hebben vooralsnog bijvoorbeeld niet het geweld hoeven afzweren, wat je vaak uh, hoort als eis. En wat een beetje in de lucht hangt, is wel interessant. Is een, een, een overdracht van zo'n twintig Taliban-gevangenen die nog op Guantanamo Bay zitten. Je weet wel, die, die beruchte Amerikaanse terroristengevangenis op Cuba. Eh, aan de Afghaanse regering. Dat, dat zou het meest concrete eh, teken van vertrouwen, zoals dat dan wordt genoemd, zijn. Eh, dat de Taliban. Uh, zouden terugkrijgen eigenlijk voor hun bereidheid om iets opener uh, te zijn, zich iets opener te stellen voor gesprekken. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag wat het einddoel van die gesprekken moet zijn. Hè? Ziet het er dan naar uit dat de Taliban politiek ook weer mee gaan doen? Ja, nou, het zou op de lange termijn kunnen betekenen dat de Taliban weer een politieke factor wordt. In Afghanistan inderdaad zelfs weer zou kunnen gaan meedoen aan verkiezingen, zitting kan nemen in een parlement. En dergelijk perspectief moet je ze bieden, zeggen voorstanders van die onderhandelingen, om ze over te halen, om mee te gaan doen. In ieder geval gematigden een uitweg te geven en zich los te vijken van de meer radicale krachten in de Taliban. Uh, ja, andere tegenstanders van die, uh, van die gesprekken die, die, die, die gruwelen natuurlijk van het idee dat, je, dat die Taliban een soort officieel karakter krijgt. Het zijn terroristen, daar praat je niet mee, onbetrouwbaar, compromisloos. Waarom zou je dan dat soort mensen toch compromissen gaan aanbieden? Maar ja, de taliban zullen niet zomaar verdwijnen. De poging is nu uh, ze ervan te overtuigen dat ze meer invloed kunnen krijgen... als ze praten uh, dan, uh, dan als ze blijven oorlog voeren. Dat is uiteindelijk het doel. En dat zouden ze dan gaan doen, de taliban vanuit Qatar. U hoorde Lucas Waagmeester. Als u een bonuskaart heeft van Albert Heijn... dan kunt u binnenkort gerichte aanbiedingen verwachten. Bent u gek op kwark, op bananen, stroopwafels, noem het maar op... dan hoort u wanneer ze voordelig te krijgen zijn. Dat gebeurt iedere vier weken... dan krijgt u de persoonlijke aanbiedingen thuis in de bus. En met het scannen van de kaart wordt de korting automatisch verwerkt. Goedemiddag Tammo Bijmold, hoogleraar marketing... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft u zo'n bonuskaart? Uh, ik heb niet een bonuskaart, nee. U... Ik Albert Heijn bij ons in de buurt. Oh, dus en dat. als u dit zo hoort, dan denkt u niet... Hmm, misschien moet ik er maar eentje aanschaffen? Nou, voor waar ik een supermarktje gaat, is locatie toch ook wel erg van belang. Dus, uh, maar ik heb wel andere klantenkaarten van andere bedrijven. En dat ja. Albert Heijn dit nu gaat doen, hè? kijkt u daarvan op? Uh, ja en nee. Ik denk dat het een goede actie is. Ik denk dat al de informatie die ze over klanten hebben... dat het goed is dat ze die gaan gebruiken voor persoonlijke aanbiedingen... Uh, in die zin kijk ik er wel van op dat, het, uh, nou, dat, dat ik het misschien wel eerder had verwacht dan, dan nu pas, zou je kunnen zeggen. Want die bonuskaart die bestaat al een jaar of 15? Ja, ongeveer 15 jaar. En uh, nou, die gegevens hebben ze dus ook al ongeveer 15 jaar. En met de huidige mogelijkheden van uh, statistiek en informatica zou het moeten kunnen dat je mensen aanbiedingen doet. Denk maar aan, uh, aan online, zeg maar. Als je, als je een boek bestelt op internet, dan krijg je ook uh, aanbiedingen van welke boeken voor jou interessant zouden kunnen zijn en dergelijke. Dus dat. In die zin zijn er natuurlijk andere bedrijven die dit al toch al vrij lang doen. En de supermarkt, deze supermarkt gaat nu ook mee. Wat, wat kunnen ze hiermee bereiken? Welk effect wordt verwacht? Um, ik denk dat er twee effecten zouden kunnen zijn. Aan de ene kant zou je wat klantentrouw zeg maar, in, in houding kunnen krijgen. Dat mensen het prettig vinden dat ze dit soort aanbiedingen krijgen. Van, oh, het is toch mooi dat mijn supermarkt... Ja, aan mij denkt en meedenkt van uh, wat zou ik kunnen eten met de kerst en uh, nou, hoe maak ik dat en hoe, hoe kan ik dat goedkoop bij, de, bij Albert Heijn kopen. Ja, vindt iedereen dat prettig? Zal dat geen ergernis oproepen? Zo van waar bemoeien jullie je mee? Je hoeft toch niet te laten merken dat je alles over me weet? Nee, ik denk dat er zijn vast mensen die dat uh, op die manier bekijken, maar heel heleboel Nederlanders vinden dit ook prima. En uh, begrijpen dat dit uh, ja, de moderne samenleving is waar een heleboel wordt geregistreerd. En men uh, waardeert en, het wel, mits, men het, mits het goed gebruikt wordt en inderdaad uh, relevante aanbiedingen zijn. Heeft men liever zeg maar, gericht een aanbod van oké, okay, dit is voor u interessant, dan een brievenbus vol met reclame waarvan uh, 80 of 90 procent niet relevant is. Uh, dus heeft dat... maar liever gerichte acties, denk ik. Dat is een vorm van klantenbinding. Uh, zit, zit er ook nog een, een economisch effect bij, denkt u? Gaan de mensen meer uitgeven hierdoor? Uh, het zou kunnen dat men iets meer uitgeeft dan ook specifiek bij Albert Heijn. Dat je zegt van oké, okay, ik, ik ga toch iets maken en uh, de, dankzij deze aanbieding van Albert Heijn koop ik het bij Albert Heijn in plaats van uh, bij een speciaalzaak of bij een andere supermarkt. Maar het gaat natuurlijk om een beperkt aantal aanbiedingen eens in de vier weken. Dus uh, ja, oké, okay, misschien dat het een paar procent omzet zou kunnen opleveren, maar niet veel groter effect. Ik, maar ja, wellicht iets. Ja. Het is uh, vooral de, de binding met, met, de, met de klant waar ze op gokken. Het, ho het hoort bij het hele pakket, zeg maar. Dus uh, Albert Heijn doet een heleboel meer van prijsacties en dergelijke. En dan is dit een uh, welkome aanvulling, denk ik. Verwacht ja. u dat de andere supermarkten zullen volgen hiermee? Um, het zou me niet verbazen als, als niet alleen supermarkten... maar ook allerlei andere bedrijven dit, dit vaker gaan doen. Dat men toch beter naar de klant kijkt... van naar de interesses en de kennis die men heeft over de klant... en daar het aanbod bij aanpast. Of het nou een bank is of een kledingzaak of een supermarkt. Op zich deed natuurlijk... Al een aantal jaren geleden, de komar maar in de EDA ook al iets te erg geluks. Dat je je pasje ergens in moest steken en dan kreeg je gerichte aanbiedingen. Ik, ik, ik, ik denk dat het wel iets is van, uh, wat we in de toekomst meer gaan zien. Dat verschillende bedrijven dat gaan doen. Tammo ja. Bijmot, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik dank u wel. Graag gedaan. Straks, inwoners van Gent staan vierkant achter de veroordeelde muffinman. Bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. De wind en de weg. Ja, de wind die is gaan liggen. We hebben nog 40 kilometer file in ons land. Dat valt gelukkig mee. Opmerkelijke files op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarsen 3 kilometer. Dat zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal 5 kilometer. En de langste blijft nog altijd staan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij het knooppunt Oude Rijn er zat een verkeersbord los. Daardoor moest een rijstrook dicht. En er staat een file van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De Duitse economie heeft het in 2011 goed gedaan. De werkloosheid daalt, de belastingen voor werknemers gaan naar beneden... en het bedrijfsleven heeft voor het eerst voor een biljoen euro... goederen en diensten geëxporteerd in één jaar. Duitsland doet het veel beter dan de landen daaromheen. Kees van Paridon is econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Kent de economie goed in Duitsland? Goedemiddag, meneer van Paridon. Goedemiddag. Wat is nou het geheim van dat Duitse succes? Het doorvoeren van veranderingen als het nodig is. En dat hebben ze in het verleden gedaan en daar hebben ze nu profijt van? Ja, zij hebben er ook mee geworsteld. Maar in 2003 is Schreuder met een ambitieus plan gekomen om in arbeidsmarkt en sociale zekerheid allerlei veranderingen door te voeren. Die zijn daarop volgende jaren allemaal min of meer gerealiseerd, geïmplementeerd. En je kunt zeggen, vanaf 2005 begint de Duitse economie weer te draaien. Ja, de werkloosheid daalt. Ze, ze hebben nog wel steeds een hogere werkloosheid dan hier in Nederland, toch? Dat klopt, maar uh, het verschil wordt wel steeds kleiner. En als u beseft dat die, de werkloosheid in Duitsland in 2005 ongeveer 11% bedroeg... en nu uh, uh, rond de 7, iets daaronder... Um, uh, wij zitten daar nog steeds onder, maar het verschil is uh, duidelijk minder groot. Nou ja, de, de, de Duitsers komen van ver. Dus, uh, dat is zeker. Ja, de Duitse werknemers houden dit jaar ook uh, meer geld over van hun bruto salaris gemiddeld. Uh, ja, dat is dan ook wel weer opmerkelijk. Ja, uh, um, uh, zoals in, uh, uh, in, in, in landen met coalitie-regeringen... Uh, er moet soms ook iets gedaan worden om de kleinere partijen binnenboord te houden. En in dit geval was het de FDP die al vanaf het begin heeft gevraagd... om belastingverlagingen door te voeren. En in bescheiden mate heeft Angela Merkel dit verzoek nu gehonoreerd. Ja. En lopen ze daar dan niet weer een risico mee dat ze dan alsnog weer achter gaan lopen? Want dat hoor je natuurlijk altijd. Ja, dat kan. Dat ze daardoor minder belastingopbrengsten binnenhalen... en daardoor het begrotingstekort toch weer hoger uitvalt... Um, uh, ze hebben daar um, um, lang op gewacht om uh, uh, dit uh, te realiseren. Um, de afgelopen jaren zijn die belastingombrengsten uh, beduidend toegenomen. Uh, het zelfvertrouwen bij de Duitsers, bij de consumenten, bij investeerders is duidelijk toegenomen. En de verwachting is dat uh, die belastingverlaging, zoals die nu wordt gerealiseerd, uh, en die trends niet zal breken. En dat het zo lekker loopt hè, in Duitsland, zal dat het nou makkelijker maken om de schuldencrisis in Europa te lijf te gaan? Maar maakt dat verschil? Nou, wat betreft de positie van Duitsland zelf wel. Ze verdienen iets meer, dus ze kunnen ook iets, meer, iets gemakkelijker de afgesproken bedragen realiseren. En voor de totale schuldencrisis is het niet echt een oplossing, nee. Nou, en, en voor het evenwicht Noord- en Zuid-Europa ook niet echt uh, lekker? En, nee, een, een deel van de goede resultaten wordt natuurlijk ook geboekt... door de sterke exportpositie die Duitsland heeft, ook in Zuid-Europa. En um, ja, die is ook het afgelopen jaar uh, um, weer um, ten volle benut. Ja, kan, kan Nederland aanhaken bij dit Duitse succes? Nou, we profiteren daar natuurlijk wel van als uh, Duitse consumenten en investeerders ook uh, goederen gebruiken die wij in Nederland fabriceren. En voor een deel is dat ook zo. Uh, dus uh, um, uh, in, we profiteren ervan. Maar uh, als we het alleen van Duitsland moesten hebben, dan, uh, dan was dat te weinig. We moeten zelf ook nog wel doen. Goed, nou, daar is het kabinet mee bezig. Meneer van Paridon, dank voor uw inzicht in de Duitse economie. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan gaan we naar het Belgische Gent. Daar diende vanmiddag het hoger beroep van de zogenaamde muffinman. Dat is de bijnaam van Steven de Geinst. Hij kreeg die naam toen hij tot zes maanden voorwaardelijk werd veroordeeld... voor het meenemen van twee zakken met mislukte muffins... uit een afvalcontainer van de supermarkt. Steven de Geinst is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Zes maanden voor het meenemen van afgedankte muffins. Dat moet u ons Nederlanders even uitleggen, hoe dat in elkaar zit. Ja, uh, dat is voor mij ook zeker. De eerste keer kun ik in uh, mei het vonnis worden. Uh, ik ben uh, op 22 maart 2009 ben ik op een perkinpakking van een warenhuis, die GB, in de uh, tegengehouden geweest door de uitbaten nadat ik twee zakken met... Uh, misvormde ja, bakken muffins uit een container had gehaald. Ja, hij zegt dat als uh, diefstal van zijn afgedankte muffins. Ja. En, ja. en doet u dat wel vaker, dat u voedsel meeneemt uit afvalcontainers? Uh, ik ben daar al sinds tien jaar mee bezig. Tien jaar? Uh, al tien jaar, ja. Ik ben via kennis, via vrienden, uh, via minister van Volkskeken in Antwerpen... Uh, ben ik op dat spoor terechtgekomen van voedsel te recupereren... ...uit containers van de grote warenhuizen. Ja, maar wat doet u daarmee als u al dat voedsel van, van die warenhuizen ophaalt? Uh, wat ik met dat voedsel allemaal deed... ...was uh, gewoon dat sorteren, uh, goed selecteren ook... ...en dan uh, wegbrengen de dingen die nog niet over datum waren... ...want die komen ook, die komen ook in zo'n container terecht... ...naar uh, de voedselbank brengen. En de andere storen die moesten dan binnen voor de volkskeuken en voor een heel aantal uh, gezinnen en kennissen... en ja, een gans netwerk eigenlijk van mensen die daar uh, gebruik van maakten. Nou, hoe kwam het dat degene van wie u die muffins uh, afpakte en, en de rechter... dat hij daar geen sympathie voor had en dat hij dit gewoon diefstal vonden? Uh, ja, ik denk dat er op dat punt tussen hier, tussen België en Nederland... wel een groot verschil bestaat van hoe dat er eigenlijk over, of niet over gepraat kan worden... Uh, wij proberen hier al lang eigenlijk gewoon, uh, via overeenkomsten en dialoog uh, met de uitbaters uh, uh, ja, tot, tot een regeling te komen. Maar hier wordt dat constant eigenlijk af, uh, afgeblokt en onmogelijk gemaakt. Hm. En worden de mensen die daar eigenlijk gebruik willen maken worden die eigenlijk, uh, voortdurend... Uh, ...gecriminaliseerd en in het gestart is geplaatst. Nou, het wordt niet op prijs gesteld, wel door een hoop mensen uit Gent... ...want ik begrijp dat er vanmiddag een optocht is geweest met, met, met medestanders van u. Ja, deze middag hebben wij het centrum Van Gent uh, verzameld... ...en uh, zijn wij uh, met een hoop uh, zelfgebakken, uh, lelijke misvormde ...met het, uh, de stad rondgetrokken. En hebben wij uh, wat fondsen verzameld, ook om de kosten even te dekken. Er uh, was een grote opkomst. En uh, ook enorm veel reactie op, uh, op de en zo. Nou, ja. zeg, uh, de, op 8 februari is de uitspraak in, in hoger beroep. Ik zat nog even te denken dat u de Muffinman wordt genoemd. Wat vindt u zelf van die naam? Ja, ik heb die zelf niet gekozen. Maar voordat je het eigenlijk door hebt, dan, dan wordt je geassacheerd met die Muffins. En dan je de Muffinman. Uh, ja. Het is ik gewoon zo. Ik vind dat ook niet erg. Het gemakkelijk in de mond. Uh, het komt ook niet te zwaar over even goed uh, de, de dief van de containers kunnen noemen. Of, of, <laughs> ja, dan uh, is Muffinman wel weten. beter. Goed, Muffinman Steven de Gijns vanuit Gent. Dank u wel. Graag ja, gedaan, 8 februari. Ja, ja dan is dus ja. de uitspraak. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Daarvoor zit hier Martijn Nijhuis. De politie van Amsterdam heeft de vloed aan overvallen en woninginbraken teruggedrongen, meldt het parool. De politie heeft daar veel mensen voor ingezet, maar daardoor waren er wel minder agenten beschikbaar voor andere zaken. En daardoor steeg weer het geweld in het uitgaansleven en werden in Amsterdam meer fietsen gestolen. In NRC gaat het over de Amerikaanse voorverkiezingen. De Republikeinse presidentskandidaten reden gisteren kriskrachts door Iowa. Tot op het laatste moment kiezers voor zich te winnen. President Obama die kwam met zijn gezin relaxed terug van een vakantie in Honolulu. Ja, dat is niet zo gek, want er zijn geen serieuze andere kandidaten bij de Democraten. En eigenlijk voert Obama al een campagne al maanden. Als president praat hij elke dag met kiezers, ook tijdens een vakantie in Hawaii. Maar hij kan zich al richten op de landelijke verkiezingen in november. DJ Didi Mac schrijft op Twitter... Komende zondag zit mijn vriendin in The Voice of Turkey. Een zoektocht op YouTube leert dat die Turks-Nederlandse vriendin al erg populair is. Ze is met zo'n twintig andere kandidaten overgebleven bij een talentenjacht. Bitul Bayram dus, geboren in Nederland... De vorige show ging prima, want die was in het Engels. En komend weekend vliegt ze dus weer naar Istanbul voor The Voice of Turkey. Het nummer dat ze dan gaat zingen heeft haar vriend al online gezet. Het was u natuurlijk al opgevallen. Het Turks van Betul is niet vlekkeloos. Ze heeft een Nederlands accent. Oh, nou, dat hoor je nou ja, goed, Daar Martijn. wordt de komende dagen nog hard aan geschaafd, twittert haar vriend. Hongarije ontwikkelt zich in snel tempo tot democratisch zorgenkind van Europa, schrijft NRC Handelsblad. De Europese Commissie en de Amerikaanse regering hadden al hun zorgen uitgesproken over de nieuwe grondwet. En gisteren trokken in Budapest tienduizenden betogers de straat op die er dus ook zo over dachten. Volgens Hongaarse intellectuelen staat de democratie er op het spel. Ze noemen pre premier Orbán een provinciaalse tyran. En ze willen dat de Europese Unie harder stelling neemt. De premier heeft de onafhankelijkheid van de centrale bank en de magistratuur ingeperkt. Ook is de politieke controle op de media versterkt. Een verslaggever van Omroep Zeeland greep het stormachtige weer aan voor iets leuks. Een duintop beklimmen met een paar jonge meisjes. Nou, we zijn nu boven. <treeks> Ik ga bijna weg hier dit is toch lekker? Een beetje uitwaaien? Ja, ja een beetje, dat wel, ja. Ik kan zelf bijna niet samenhouden hier. Nou, ja, het ging net. Een van de populairste YouTube-filmpjes op dit moment... gaat over een man op de Dam in Amsterdam. Die liet op nieuwjaarsdag voor het oog van tientallen mensen... een vuurpijl in zijn achterste stoppen en aansteken. Nee! Ja, helaas voor die man kneep hij van angst zijn billen te veel samen... waardoor de pijl bleef zitten... De man rende in beeld een rondje met die brandende vuurpijl. Hij kon er achteraf wel om lachen, trouwens. Weet je, Martijn? Soms geloof ik niet wat ik voorlees. Het is echt waar. De vrouw op de redactie zei... dat het moet wel een actie van een man zijn. Ja, dat was ook zo. Ik ga op jou af. En dat was Martijn Nijhuis met het uh, nieuwsoverzicht. mediaoverzicht van deze dag, 3 januari. Zometeen na zessen, dan hebben we aandacht voor een Belg... die is benoemd tot hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank. En dat is vooral interessant omdat er gerekend was op een Duitser of een Franser. Die zijn gepasseerd. Het is een bellen geworden. Daar praat ik over met Paul de Gouwen, hoogleraar internationale monetaire economie uit Leuven. We gaan ook nog even naar het weer. De storm is gaan liggen, maar hier en daar nog wat probleempjes. Tot zo. Sport op Radio 1.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 Nederland is door mensenhanden aangelegd. En toch kent ons land ontzettend veel verschillende landschappen en natuurgebieden. Vanavond in Nederland van boven, onze natuur vanuit de lucht. Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Het meest exclusieve bed van Nederland. Met natuurlijke materialen en Nederlands vakmanschap. Cuperus bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Cuperusbedden.nl